de Jong met het NOS-journaal. De strijdende partijen in Syrië lijken zich vooralsnog aan het staakt het vuren te houden. dat gisteravond om 11 uur inging. Volgens diverse bronnen is het rustig. Het staakt het vuren is vooral bedoeld om hulpgoederen naar belegerde plaatsen te krijgen. Ook moeten er vredesbesprekingen op gang komen. Veel betrokkenen zijn pessimistisch over de kans van slagen van het bestand in Syrië. De Nederlandse wandelaars die gisteren een tijd zoek waren in Noorwegen... hebben voor het zwaarste noodsignaal gekozen op het alarmeringsapparaatje dat ze bij zich hadden. Op dat apparaat zit een knop om een SOS-signaal uit te zenden en een om hulp te vragen. De wandelaars kozen voor de SOS-knop waardoor alle alarmbellen afgingen bij de hulpdiensten. De reisleider zegt dat dat volgens de Noorse Reddingsdienst terecht was. De reisvereniging hoeft volgens hem geen kosten te betalen voor noodhulp. De nieuwe korpschef van de nationale politie, Erik Akerboom, wil regionale eenheden weer meer ruimte geven om zaken zelf te regelen. De huidige situatie, waarin alles gecentraliseerd is, vindt hij op sommige vlakken te star, zegt hij in een interview met Trouw. Akerboom zegt dat de nationale politie kraakt en dat baart hem zorgen. Hij sluit niet uit dat hij de minister om extra geld gaat vragen. Akerboom begint komende week als korpschef. Fatima is uitgeroepen tot beste film bij de uitreiking van de Césars, die ook wel de Franse Oscars worden genoemd. Het is een portret van een alleenstaande Noord-Afrikaanse vrouw die in Frankrijk haar twee puberdochters opvoedt. De film van regisseur Philippe Faucon kreeg drie Césars. De films Mustang en Marguerite gingen met vier Césars naar huis. Mustang is morgen ook een van de kanshebbers voor de beste buitenlandse film bij de uitreiking van de Oscars in Hollywood. Het weer, zonnige periode afgewisseld met wolkenvelden. Het is droog en het wordt een graad of vijf bij een stevige Noordoostenwind. De komende nacht weer licht de vorst, morgen weinig verandering. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Spaan bij de ANWB. Er staan op dit moment. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ik vind het allemaal zo beneden ieder niveau uh, zo fout. verdorie zitten die gasten van Toebak Leefte en alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. I want to work with all of you together, with all of you. Ja, yeah, dat wil ik. Met de, allemaal, ik wil met jullie allemaal samenwerken, echt. Het lijkt me leuk gewoon. Na de ja, aankomende twee uur, wat ben je nou aan het doen? Ben je je tas aan gaan het uitpakken? Jezus, is, is dit? Krijg van huis of zo, jeetje? Hallo, zeg. Hallo, bent u daar? Mensen zien het niet, er was transport. onder de tafel. Goedemorgen allemaal. Ik moet even aan mijn testpakken nog. Sorry, uh, Goedemorgen Radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sorry. Uh, ja, het is uh, zonnig zandvoort en uh, elke week wordt het weer lichter. Ja, het blijft een punt van, uh, van aandacht, gewoon leuk. En een punt van blijdschap? Ja, een punt blijd van blijdschap. Oh, je, je, man. Echt. Ook, we beginnen en het zonnetje gaat, komt breekt door. Tens en... schijnen. Heerlijk. Ja, heerlijk. Het, uh, de hele goed. studio is met zon verlicht. Ja, oh, heerlijk. Heerlijk, heerlijk weer. Ja, nou, goed. Heerlijk. Tot met tien uur slap gehouden, hoor. Hier en daar een leuk plaatje. Ik heb weer wat nieuwe muziek doen, gedownload. En dat, uh, dat horen we straks in het we Zeg, wat valt er zo op de afgelopen week? Aan u. Aan wij? Nou, aan u of aan gewoon uh, wat, wat, u, wat u opvalt. Ben naar de kapper geweest? Ja. ja, nee, vorige week al. Oh. vorige week al. nee Ik maar. Maar. moet altijd even <laughs> inwerken voordat ze... Ik, er was iets aan, jo, ik ga volgende keer even Iets over, de, over de haar, dat is het denk ik. Oh, dat Mag ik dus vertel? Nee hoor, maar wat mij opgevallen is... Ja, van alles natuurlijk. Ja? Maar uh, ja, nee, dat, dat viel me echt op... Dat er een hele groep wandelaars van Nivon weg waren. Ja. En ik no ben altijd... Ik ben van op vakantie geweest. Denk ik, oh, dat had dat mij ook kunnen overkomen. In Noorwegen was het, ja, he? gaaf, hè? Ja, gaaf ja, hè? Maar zo, het is wel een manier ja. om reclame te maken hè, voor Nivon. Ja, dat is wel. Maar ja. ik vond het wel leuk de reactie, luister even. Today we decided dat uh, it was not uh, good enough to go uh, to continue our tour. So we pressed uh, the emergency rescue button. Uh. En nu zijn we hier. Incredible. Really glad, uh, ja, het grappige is, rescued, je yeah. hebt verschillende knoppen op zo'n uh, apparaat die je aan bij draagt. Die kan je in je hand dragen. En je hebt de alarmfase, dat is een beetje dit. Je denkt, er is wat aan de hand. Ik heb hulp nodig. Geen Niet levensgevaarlijk. Maar je hebt ook die andere uh, knop En daar hadden zij op gedrukt. En dat is dit. Maar wat oh my zo, god. Weet je, dan hoorde je aan ja, zo'n alarmknop ingedrukt. En, uh, verveel, Wie hoort zo. dat zo en dan, ver weg? Vanochtend zat ik even op het nieuws terug te kijken. Ja? En dan hoor je, nou, ze waren in hun hutje gaan zitten. Ja, dat heb ik. En ja, ze kwamen daar niet helemaal weg vanwege het weer. Dus ze hebben meteen een hoogstalarmknop ingedrukt. Ja, dat gebeurt daar nooit bijna in Noorwegen. Ze hadden dus honger. Als het uh, gebeurt, dan, uh, ja, dan trekken ze met grote materieel uh, op pad gewoon. En ik moet zeggen, grappig, dan weer, dan, hoe reageerde dan familie erop? Nou, die had ook even geappt en zo. Uh, wauw, zag ik op de app voorbij komen. Wauw, wauw, wauw. Ja, klinkt wow, wow, wow. ja, allemaal heel erg ja, dat... professioneel. Wauw. <laughs> wow. Ja. Met stomheid geslagen. Nou, maar die organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers, hè? Oh. Met Nifon. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is wel goed om te weten. Nou, nou. Ik vind het klinken als Sifon. Als ja. Sifon. Nee, ze zeggen. Sifon. Sifon. Sifon. Oh ja, waar het uh, je afvalwaartje tegen gaat. Ja. Ja. Ook een leuke tocht. En uh, goed. Uh, I wanna make you like me. The 1990s Hier bij Toubarg Leven. We zien je Fijn dat u erbij bent. I get it. Can you see it all over my face?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 a T, money back, guarantee Lady drum, lady die How'd you make your baby cry? FDQ, FDP, Barbados in Mozambique There's no one on to Street Dancing on the ceiling, dancing on the floor Oh, wat een leuke plaat dit, hè? De 1990s en ja, zo heet de band. Ze komen niet uit 1990, nee, zo oud zijn ze echt nog niet. Ze hebben een aantal plaatjes, plaatjes dit is er eentje van... You Make Me Like It, oh, echt fantastisch. Welke hoe oud dan niet wel? Als nog... wat, wat zegt u? Oh, uh, sorry, Ja, nee, ik, ik zat er doorheen te praten. Ja, dat gaat ook je allemaal met Maar praat helemaal zijn ze wel? Uh, volgens ze... mij, is het je midden dertig of zo? Dan komen ze dus van voor nee. Ja, oké, okay, maar je zou denken dat zo'n band dan ontstaan is in 1990. Dat is dus niet het geval. Okay. Nee, nee, geheel niets. Goed, dus ik uh, levert op de radio. En uh, gisteren was ik bij een, uh, een concert... ter nagedacht is van David Bowie. Ah. Zoals ik Pop dat altijd riepen: Bowie, man! is Bowie, weet je wel. Dus wij erheen. En het, ja, Ik hou een beetje van de obscure muziek van David Bowie. Dus ik denk, oh man, we gaan echt een duistere club in. We gaan er echt helemaal underground. Maar van die halve singer-songwriters die dan David Bowie op een, uh, op een gitaar gaan spelen? dat ik, ja, ik weet niet. Maar kwam het komende beetje die was wel aardig. Die speelt echt snoeiharde David Bowie-plaat. Dat was wel grappig. Maar ook bijvoorbeeld Sue The Night, die we vaak draaien hier. Whale, hebben we heel vaak draaien. Die speelde ook een nummer. Alleen ja, ook weer op zo'n singer-songwriter. En ik, ja, ik weet niet of David Bowie daar zo van gecharmeerd was. Twijfel ik. Maar het was een gezellige avond, moet ik zeggen. Geen spijt, van gehad. Goed, ik zie jij met een schermpje voor je en je hebt vast een leuk stukje informatie. Nou ja, ik heb wel een stukje ergernis wat ik, wat ik nog even kwijt moet. Altijd leuk. Um, je had nu, zeg maar, het bericht is naar buiten gekomen in, in Amsterdam en in uh, Utrecht en zo. Dan moet je je kenteken invoeren als je, uh, als je moet parkeren, zeg ja? Maar. ja, ja. En nu heeft de rechter besloten dat als je per ongeluk uh, je kenteken een 8 in plaats van een 9 intoet, noem maar wat... Ja? Uh, dan, en je krijgt een boete en je kan dan aantonen... ja, maar ik heb wel betaald, ja? dat hij dan kwijt wordt gescholden. Okay. tot op heden was het zo dat, uh, dat je dan zeg maar, sowieso een boete kreeg... omdat je je kentekenverkeer in, okay. in had ge, ja. uh, getoet. Nou, dat is een dus, verbetering. Nou, dat is een hele verbetering. Ja, ja. Mijn ergernis is echter, de, de, de privacy waakhond, of hoe, die, hoe ze het zichzelf dan ook noemen... Ja? die reageerde erop in het nieuws van... ja... Uh, het is een hele grote stap voor ons. En uh, ja, ik ben blij dat de rechter met ons eens is dat het de uh, schending van de privacy is. En, uh, en ik dacht, dat, ja, maar dat heeft de rechter helemaal niet gezegd. De rechter heeft gezegd, uh, als je wrong, je kentekenfout hebt ingetoetst, maar je hebt wel betaald, heb je uh, hoef je die boete niet te betalen. Nee, natuurlijk. Ja, maar, maar hij helemaal, hij zat zo uh, blij te praten think, dat, die, dat, dat hij dat de rechter het met hem eens was. Hij ja, ja, dacht echt wel, het is weer een streven voor, uh, voor eigen uh, vrijheid, toen noem je dat voor privacy. Ja joh, die privacy hebben we lang al opgegeven, man. Echt, die achterdeur bij de iPhone gaat er ook komen gewoon. Die is al lang open, joh. <laughs> nou, is ja, die, ja? Je denkt ik die achterdeur ook een beetje uh, een tocht, een draft. Ja, het is, maar maar wat, ik is dacht het wel, toch? wat is mijn telefoon? Voorheen was mijn telefoon al zo warm. Dat ja, precies. Dus dan is die achterdeur wel open. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, nou goed. Ik ben altijd benieuwd als de achterdeur open gaat. Hoe wat voor ellende eruit komt. Allemaal van die obscure fotootjes, rare dingetjes. lijken uit de kast. Wie? lijken uit de kast. lijken uit de kast, precies. Nou, ik had het over Night Laten we dan ook weer een plaatje draaien. Van Soudanite. Dit was een Gerolder. Dames en wel Wow.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 I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about? Muziek. Het is volstrekt onjuist. Nou ja, jezus, zeg houden ze gewoon gek. Maar goed, we het vanuit de zonnige Zandvoort was dit Adore van Life of Paws. Daarvoor nog Sur Night, die ik gisteren eigenlijk uh, nog zag in Alkmaar, in de Victory. En die deed toen een paar nummers van David Bowie. Zoals ik zou uh, zeggen, blijf vooral eigen werk spelen. Daar ben ik voor. Covers, leuk hoor. Maar doet het maar in de wereld, draai door of zo, weet je wel. Maar dan voor het programma, als opwarmertje. Ik ben er zelf nooit zo'n fan van. Maar goed, het was wel een gezellige avond. En ik, het beste was eigenlijk uiteindelijk dat na twaalf uh, uur... Ja, we zijn lang gebleven. Ging de DJ Herbert... Ik ging plaatjes draaien. En toen werden toch alle vage plaatjes gedraaid... die ik wel graag wilde horen. Oh, station to zijn. station, weet je wel. Oh, dus je hebt een latertje gemaakt. Ik. ik heb een latertje ja, uh, gemaakt. twee was thuis denk ik thuis. Nou, nou, sla je echt een beetje door. Hè. Dat gaan we niet doen. <laughs> maar het was een leuke avond. Ik, uh, ja, ik hou ik me aan. Wel, je, ziet, je ziet een beetje witjes. Ja, maar dat is uh, mijn, mijn nou, kleuren. Volgende keer gaan wij mee gewoon. Vind je dat geen goed idee? Of mogen we niet mee? Ja, voor mij mogen jullie wel mee, hoor. Dat lijkt me best gezellig. Ja, dan, dan, dan, dan zit ik hier... Wij uh, alle ja, ja. ja. drie. En dan maken Jongens, we elkaar op het gebeurt wakker. Het gaat helemaal niet om hoeveel uur je slaapt. Het gaat om de, de, de, de, de kwaliteit. De beleving. De beleving. Oh, dus man. je moet geen dingen maar, kopen, je moet beleven. Je wat? Hoe zorg jij er dan voor dat je, uh, dat, je, dat je heel veel kwaliteit uit je slaap had? Uh, gewoon om, gisteravond had ik het heel leuk. En dat hou je dan vast. en dan denk je, het oh, was een hele leuke avond. En dan val je in je slaap. Dit toen werd ik half zes wakker. Ik denk, Hé hey man, ik ben ervoor. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga er heen. Ja, ik ga erover is... vertellen. Ja, yeah. yeah. man, ik kom ik. Nou goed, uh, afgelopen uh, uh, vrijdag. Dat was gisteren, hè? Ja. Ja. Gisteren, jawel. Het is gebeurd. Hij is gekozen. De nieuwe FIFA-voorzitter. Gianni Infantino. Infantino. Op het Extraordinary FIFA Congress 2016. Extra, extraordinary? Ja, ik dat staat er echt op op het toneel. Extraordinary. Oh, FIFA, al mooi hoor. Ja. Let's go, FIFA. Ja. Let's go, go FIFA. Ja. Ja. Ja. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, het was wel heel verrassend, want hij versloeg dus wel die uh, gedoodverfde favoriet... Sheikh Salman bin Abrahim Al-Khalifa uit Bahrein. Ook in twee stemronden. Nou, dat vind ik toch wel knap. Ja. Door, moet, moet je een heel rare naam hebben om bij de FIFA te werken? Of? Ja, ik vind uh, Infantino, betekent ook wel dat hij vrij infantiel is, denk ik. Ja. ja. Kinderlijk. Kinderlijk? Oh, ja, hij, hij ziet er uh, uh, nog gladjes ja. uit. Ja, ja, op zich. Ja, als het verwend, terwijl, het is, gemoeder, is maar een he? spelletje, ja. dus. Ja, het is gewoon maar een spelletje. Hij gaat wel 5 miljoen in plaats van 1 miljoen per club per jaar geven. Hij wil er wat meer geld in pompen. En hij had mooie woorden. Eerst in het Frans en later in het Engels natuurlijk. Ja, spreekt, I want to work with all of you together. With all of you. Ja, kijk samenwerken. Dat is woord. Hij spreekt talen vloeiend, hè? 6 talen. Dat is best veel. En hij zegt, ik pak uitdagingen aan ik zie wel waar het toe leidt. Tot het, uh, dat zei hij dus toen hij uh, in had geschreven. Ja. En als president wil ik bruggen bouwen en geen muren. Hij heeft goed naar de paus geluisterd. En, naar, en ik uh, heb alle confederaties Trump, Donald Trump. Ja. Ja. ja, en hij wil zich inzetten om echt uh, voor elkaar te krijgen dat alles weer één geheel wordt. En hij vindt dat Europa een voortrekkersrol moet vertolken richting de andere continenten. Nou, ik vind het wel oh, mooi. Oh, dat is mooi. Samenwerken, dat is echt geniaal geworden. Ja. Er staat er ook bij hoeveel hij zelf op gaat strijken. Hey, hij heeft ze verdienen niks, hè? Is het vrijwilligers, hè? Nee, het, nou, niet vrijwilligers. Nou, net als bij de van hè? Het, het, het is net als de pauze. Je krijgt een nederig onderkomen. En met bediening. En verder word je overal naartoe gereden, Allemaal gratis. En het kost ah. jou niks. En dus heeft, je bent helemaal in... wat, wat in, Ja, maar je kan wel naar al die, al die grote voetbalwedstrijden voor niks. Wow. Ik ben wel nieuwsgierig of Sepp er echt helemaal van het podium verdwijnt. Hij moet wel geloven. ik, hij zou eerst acht jaar krijgen, nu zes jaar. Of je niet toch een klein met je vinger in de pap houdt. Misschien ja. hebben ze helemaal naar voren gedrukt, deze Gianni. Uh, je dat hij die zes jaar niet uh, met een uh, trommetje weg kan. Uh, nou ja, hij is ook aan het einde van zijn leven. Wout is hij 90. Bijna 90. Ja, ja. Oh. Nee, nee, we nee. gaan er even achter. We gaan het even na. We gaan het Zoeken. even. Nou goed, straks oh, nog no, no, meer uh, no, no, no. berichten. Ook de Zandvoortsberichten zitten nog aan te komen. Ja. Heel, heel tragisch ook. Twee weken geleden kwamen ze bij een autoproep om het leven. Viola, Beach, swings en waterladies. Ze waren verdronken. Ja, het is echt obscuur. Het is vaag omdat ze al deze tekst horen. Ook. Ah. En Swings and Water Ladies. Twee weken geleden in uh, Stockholm uh, tijdens een toernooi zijn ze uh, uh, verdronken met z'n vier in een auto. Het is echt luguber. En dan naar de tekst te luisteren. I'm coming home. I'm coming home. Het is bijna half negen. Heel zonnig Zandvoort. Ik blijf me roepen in de hoop dat heel veel mensen deze kant komen. Ach, man. laat je Even uitwaaien is, het is, gewoon. Het is echt zonnig. Nou, het is nou, echt het is zonnig. Uitwaaien uit, uit we, valt wel mee. We liggen niet hoor. Het is echt waar hoor. Het is tijd voor de Zandvoortsberichten. Ja. Ja. Ja. ja ik kijk u. Gisteravond. Ja. Gistermiddag. Gisteren, gisteren is Gaia van de mode door lo burgemeester Lisbeth Chalik... als kinderburgemeester geïnstalleerd. De negenjarige Gaia werd dus door de VVV Zandvoort... uit tientallen inzendingen gekozen. En uh, haar sollicitatie was ook niet alle dagen. We hebben het filmpje ooit gezien. Samen met haar moeder had ze dat gemaakt en ingezonden. En het was al niet de eerste keer dat ze een filmpje gemaakt hadden. En samen met een paar vriendinnen doen ze dat regelmatig. En de organisatie vond het zo origineel. Nou ja, ze, ze was het gelijk. No. Het leuke is, zij is dus de kleindochter van, uh, van Ab van de Molen, dat is opa, en, uh, en uh, de, zijn opa weer, van die Ab van de Molen, was, de, was vroeger ook local burgemeester en wethouder in standwoord. Oké, okay, en die is weer familie van raad, die, dus, en ja. uh, de ja. familie daarachter, die is ook weer familie van jou, geloof ik, hè? Ja, misschien wel. Ja, Uiteindelijk ja, ergens... zijn we allemaal één familie, hè? Ja, okay. ja het is één groot incest. Uh, ja, nee, ja, nee, nee Het is geen volendam, hè? Hey, oh, heb je die documentaire gezien? Ja, natuurlijk. Oh. Goed, vooruitlopend op de structurele verbetering van de openbare ruimte van de boulevard, worden alvast diverse maatregelen uitgeprobeerd. Afgelopen jaar is er een aantal kiosken al op het, uh, op, het, uh, op het boulevard geplaatst. Die kiosken waren niet helemaal weerbestendig. Dus die gaan ze beter doen. Er komen er geloof ik twintig. En verder komen er ook palmbomen. Die worden ook geplaatst. Uh, nee, dat, er komen twintig palmbomen daar worden geplaatst. In Bakken, uh, ergens in mei. En die komen daar een tijdje te staan. Die wordt allemaal ter vervrijing van de, maar, de boulevard. Maar, en ook een, Zet ze nou die huisjes, zet ze er nou twintig neer in plaats van... Nou, dat weet ik niet. Andere, dus dat zodat, niet. Zodat ze hopen dat er in ieder geval een deel blijft staan? Of... Ja, zoiets denk ik. Of ze gaan die uh, huisjes uh, naast die palmbomen neerzetten... dat ze een beetje beschut uh, zijn. Dat zou het kunnen. Verder ook een vervrijing aan de muur. Uh, en dat moet allemaal uh, Zandvoort een beetje wat mooier maken. Ik, het, het klinkt leuk. Ik ben wel nieuwsgierig of de mensen die hier een winkeltje hebben... gewoon een of die nog een beetje opstandig worden. Want de regels voor dit uh, kiosk op de boulevard... waren natuurlijk wat, wat soepeler, die regeltjes. En dat geldt natuurlijk niet voor alle uh, uh, winkels hier in Zandvoort. Hoewel, ze zijn natuurlijk wel bezig met dat... Uh, Pop-up, pop-op. Pop-up. Op. Op, op. Ik zeg, op, op. Ik zeg dat het altijd verkeerd. Uh, dat de regels wel wat soepeler worden, sowieso. Om wat meer mensen. Dieven krijgen om iets zelf te gaan opzetten. Om de, uit die uitkering te gaan, toch? Dat ja. is het toch? Ja, straks krijg je dus ook overigens van die kleine stalletjes met uh, stateetjes en zo. Dat kan ook nog, hè? Ja, ja. nou ik de, geloof met maar eten. Daar zit er een vergunning zijn... voor hebben. Hè? Voor eten is het wel een stuk kritischer, hoor. Want ja. eten, ja, daar kunnen mensen aan dood gaan om er even een positief praatje te praten. Goed nog meer. Oh. Ja, nou ja, niet alleen de Boulevard willen ze verbeteren, maar ook uh, het Louis Davis Carré. Daar zijn ze natuurlijk druk mee bezig. Dit voorjaar gaat de gemeente aan de slag uh, met de. Uh, Openbare ruimte rondom het Louis Davis Carré. En uh, een direct gevolg daarvan is uh, dat de rijrichting van de Grote Krocht opnieuw tijdelijk omgedraaid zal worden, uh, de Haltestraat als enige ontsluitingsweg van het centrum uh, voldoet niet aan de eisen nee, en is niet wenselijk. Nee, je wil ook geen bussen daar doorheen hebben. Och, Dit is allemaal... doek, ja, ja. als zo je daar uh, die... lekker bij nuff nuf op terras... en dan komt er zo'n bus voor je snuffert. Ja. En die staat daarna te stinken en te, te roken. Oh. Ja, ook al tegelijkertijd op opstappardes. Ja. Uh, al die mensen... Uh, meneer Jansen, ja, die heb ik. Nou, ja, ik ga hem binnen Even voor mijn koffie. Ja. Ik heb nog een bericht over een Duitse bus. Dat is wel o. grappig. Want de provincie Noord-Holland heeft afgelopen dinsdag... aan mijn Fernbus GmbH Flixbus... twee ontheffingen verleend voor het rijden van lange afstand openbaar vervoer per bus... Van Alkmaar, via Amsterdam, Eindhoven, Zevenum, dus Haakjes Stoverland. Nou ja, oké. Okay. Venlo naar de grens. En uh, Zandvoort via Haarlem, Amsterdam, Eindhoven, Roermond ook weer naar de grens. En vice versa. En ze willen dus echt vanaf begin maart, vanaf volgende week, starten met de exploitatie van deze lijnen. En uh, ja, de provincie is ook bevoegd om die ontheffing te verlenen. En uh, ja, alle gemeentes die dus daar aangedaan worden, ja, die hebben aangegeven dat ze geen bezwaar hebben tegen deze ontheffing. Een Flixbus kan dus per maart dit jaar de busdiensten starten. En hier ontstaan gewoon nieuwe reismogelijkheden van en naar Noord-Holland. En uh, ja, het is vooral voor Duitse toeristen echt zeer welkom. Je stapt op de bus en je stapt gewoon in uh, de plaats uit waar jij wil. In Amsterdam of in Zandvoort. Of, uh, hè? Ja. Dat vind ik wel leuk. Leuk? Ja. Ja toch? Ontzettend lachend. Goed voor toerisme. Dat sowieso. En daar nou moet Zandvoort van hebben, Zeker in de zomermaanden natuurlijk. Nou, en laatste berichtje heb je nog die... Uh, heb je hem nog? Nee? Oké, dan doen we het volgende uur gewoon veel meer. Zandvoortse bericht. Tijd voor muziek! Remedy, remedy, remedy. Leuk plaatje dit. Van de band My Baby. wel in één keer. Goed. Zover Remedy, Remedy, Remedy van My Babies, leuk beetje. Ik zit nog even te kijken bij de Zandvoortse berichten. er is lang gezocht. Er zijn veel, veel ideeën geopperd voor een nieuwe hangplek voor jongeren. Ik zit nog even te kijken. Er zit een foto bij het bericht. Ze hebben een, uh, een braakliggend terrein gevonden tegenover de brandwerkers in de Nieuw-Noord. Daar zou dan jong, uh, de jongere hangplek moeten komen. Um, uh, 7 maart wordt die dan geopend door de wethouder. Ik denk echt dat dat heel veel jongens gaan aantrekken. Maar ik denk wel dat ze allemaal wel zeg maar... Uh, op de bron komen. Ja, maar dat maakt ja, niet uit. dat vind ik erg. Nee, daar op braak ligt een trein. Ga daar maar rondhangen. Wat zullen ze dan moeten doen dan? Nou, het is, er is een uh, grote zeg je? container. Twa een Jongens, zeg je. hoe oh, is dat? Ah, irritant, hè? Ja, ja dat is wel dus een tweetakje dit. Uh. Ja, een twee dit. Ja. Uh, het is een tweetakje dit. Je kan ook op de fiets gaan. Dat is ook een idee trouwens, Precies. hoor. Precies. Dat is ook een aardig idee. Uh, maar uh, ik weet dus, gisteren heb ik noten gezien... ook voor een hele grote container... die daar neergezet gaat worden. Een container, oké. Ja, dat wordt dus echt... Schuurfeesten worden daar gehouden. containerfeestjes. Container En dan ja. ook gewoon een wedstrijd Maar zou je natuurlijk ook... Ja, en dan oh, een, een, een grote container en nog iets kleins. En dat is misschien dan wel zo'n toiletachtig iets of zo. Ja. Wel makkelijk. Alles wat het niet overleeft, dat stop je in een, container, in een container. container dicht. En je kan het zo vergeten. Is het met, met twee, ja. twee van die stalen ja, als deuren. als er echt hele veel zijn, dan zeggen ze... Jongens, achterin, daar ligt, uh, ligt wat leuks. Ja. Dan gaan ze er allemaal in. Hup, slot. En dan inderdaad, uh, hup. Ik heb, Op een bootweg. Ik heb daar nog een fles wodka, wodka achterin staan. Ga maar even kijken. Jongens, lopen maar even. Heen. Ja. Dus goed. Deuren, van die grote stalen deuren dicht en afvoeren. Ja. ja. Ik zit negen, even Wordt dat vlak maar... naast het uh, asielzoekerscentrum? komt het daar dan? Of? Nee, nee, nee, nee. die krijgen een ja, mooiere plek. helemaal breed is het uh, niet ver vandaan. Okay. Dat, dat is een ding okay. wat zeker is. Nee, oké, okay. die worden in zo'n uh, monumentale pand uh, worden ze ondergebracht en zij krijgen een, uh, een container. Nee, maar jij rijdt dus altijd uh, over de tweede spoorbomer dan richting uh, ja. de boulevard. Ja. En als je uh, dan uh, net naar die spoorweg heb je een fietspad ja. naar rechts. Ja. En aan het eind van de fietspad in die bocht daar is het. Oké, okay, nou gaan we, daar, Ik ga er straks meteen kijken. Moet je met de fiets heen? Dat is wel handig. Nee hoor, je kan omrijden helemaal via, uh, via de Oké. Okay. Maar okay. uh, dat is wel handig. De vluchtelingen kunnen natuurlijk niet zo goed fietsen. Dus ja, als je maar ja, het fietspad zelf, het ligt naast de begraafplaats en het is dan s'nachts heel donker. Doe. En Ik denk, uh, ik vroeger rekenen was wel s'nachts omdat ik niet zo om wilde rijden. Maar ja. Het is toch wel een beetje spannend. Het is een beetje eng. Een beetje Dit is donker. toch wel... Uh, en, ja, pas op. Ja, ja. ja, precies. Dat kan gebeuren daar ja, ja. dan. Goed. Jesse, nog even kijken. Het verbaast mij ook van... Uh, die man, die, die, die wordt dus 80. Yeah. Hè, binnenkort op 10 maart. Dat yeah. is over twee weken. En uh, hij is nu voor acht jaar geschorst. Ja, maar weet je, hoe lang houdt die man het vol? Hij is 1,66. Hij is nou, op. Ik, ja, om, om, als ja, ik naar hem kijk, vooroppen. vind ik... Ik vind hem echt heel... Uh, hij ziet eruit als een hele lieve opa. Ja, juist waar. Met, ah, met, ja. Een snoepopen die heel wat geld heeft. X-Profit, x ja, dus maar Let's go, FIFA. Ja, had je idee idee. Oh, hij was toen zo blij dat hij nog een keer gekozen is. We waren zo blij. Maar ja, de oorzaak was dus wel dat hij heel veel uh, Zwitserse frankens had gegeven aan die Michael Huppelpup. De die ah, deed ja. ook. Uh, Michael ja. Platini. Ja. ja. Twee miljoen had hij gebetaald zonder legale basis. Dat heeft hem genekt. Ja, en de schorsing loopt dus eind 2023 af. Maar ah, weet je, het is de vraag of wie die man dat mee gaat maken. Hij is, hij is al tachtig. Ja, jezus. Je ja, denkt van mensen zijn tachtig. Maar nou, dan zijn ze al klaar, joh. Ja, Gelijk met pensioen. Dan moeten ze iets als pilletje die voering van aanhalen, halen. Dan is het klaar. Ja, maar hij wist dat als hij met pensioen zou gaan... dan... ...zou de hele shitload naar boven komen... ja ...en dan zou die uh, opgepakt worden. Dus ik snap wel dat hij gewoon lekker doorging. Gewoon door blijven, gewoon door blijven gaan, net zoals de pauze. Hoewel, de pauze heeft het ook allemaal lang al veranderd. Hè. Dat is ook niet meer, zoals vroeger Goed, nou, ik heb het altijd over David Bowie... ...waar ik geweest ben. Nou, laten we ook eens wat horen van David Bowie dan. Weet je, dat gelul erover is best wel leuk... ...maar zijn muziek, dat wil ik horen. Nou, dat kan hier. Een van zijn hipste platen, dames en heren. Suffocate City. Cat City, van Diamond Bowen. hier in de vroege morgen. Komt er uit het bed vandaan of blijft gewoon even lekker liggen? hier kan mij dat waarschijnlijk gewoon geniet van de muziek die we aan jou presenteren. En uh, ja, uh, afgelopen week, ik zit nog even te kijken waar ik het... Waar hadden we het nou een over, zeg net? Oh ja, ik zal ik zou even een apart bericht... Ik doe ook eens een keer een apart berichtje. Een 20-jarige Georgina Davis uit Wales, weegt 320 kilo, je hoort het goed. En ze krijgt in april... Je krijgt ze van de gemeente, van Weels dus, een speciaal huis met allerlei aanpassingen. Georgina leidt aan haar, uh, aan, ja, aan de Alpesitas, dat lijkt me vrij duidelijk. Ik verslaafd aan, uh, aan een vette afhaalvoedsel en woog ooit eens dus 365 kilo. Oh, je dat, je, is, al af. dat is zeg maar uh, 300 kilo zwaarder dan ik weeg. Dat is echt bizar. In die periode kon uh, de afhaalprinses uh, uh, niet op de benen staan. En ze dus moesten al geholpen worden. Nu probeert ze in haar nieuwe woning af te vallen. Dat is haar streven. Alleen ze hebben niet helemaal opgelet waar ze die woning neer hebben gezet. Want die staat tussen afhal-Chinezen, bakkerijen, kebabshops en pizzeria's. Heel breng nou, brengt het aan de deur. En er zit al ja. zo'n uh, voedsellichtje met zo'n touwtje ja. waarschijnlijk. Okay. Ja, precies. Oh, ja. Laat het maar doorlopen zo. Ja, ik, ik, ik doe mijn mond er wel onder en het, uh, ik, ik hap het zo in één keer weg ook. Oh. Leuk. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Altijd naar. In uh, Cambodja is er een uh, Thaise prinses geweest... en die ging daar een speciaal bezoek uh, ah. houden. En uh, ze heette prinses Mahashakri Sirindorn... En uh, aan, aan de, Ze wilde eens naar het meer. Jeek Laom in het noorden van Cambodja. Yeah. En uh, ja, ze, ze vond het zo geweldig dat ze er waren. Dat ze ook speciaal voor haar een toilet hebben gebouwd. Van 40.000 uh, dollar. Dus huh? iets van 36.300 uh, euro. Yeah. Tijdens het bezoek bleek het toilet helemaal niet nodig te zijn. De prinses heeft een foto gemaakt van het gebouwtje... en liet het verder links liggen. De gebeurtenis wordt breed uitgemeten in de pers daar. Juist op het platteland van Cambodja... zijn er zo'n 60% van de mensen die daar wonen... die hebben geen toegang tot een toilet of sanitaire voorzieningen. Dus dat is gewoon echt verschrikkelijk. En het dure toilet is ontmanteld... en wordt nu gebruikt als toeristenloket voor het meer. Moet je straks nu toegang gaan betalen... omdat zij naar het meer gekeken heeft? Nou, echt niet. <laughs> Ach, soms wordt er met geld gesmeten. Soms ja, moet elk normaal. dubbeltje worden omgedraaid. Marcus? Ja, ja, nee, ja. Sorry. Ik was nog even wat aan het opzoeken. Ja. Uh, nee, we hadden het net even snel over... Die, uh, er is zo'n basisschool geweest ja. en, uh, in Amsterdam. En die hebben een uh, 3D-scanner en een 3D-printer staan. Ja, ja. Hartstikke leuk, kun je in gaan staan... Word je 360 graden gescand. Ja. En vervolgens gaat de printer dat in kleur afdrukken. Ja. Nou. Dat is toch geweldig zoiets? Ja, in 3D. Hartstikke mooi. Ja. Maar wat leren we ervan? Nou ja, ja, ik bedoel, er wordt zo'n zo scanner. Ik, ja. ik, ik heb niet even paraat hoeveel zo'n ding kost. Ja. Dat kon ik niet vinden, helaas. Uh, maar dat is best wel serieus geld. En zo'n printer is ook niet goedkoop. Ja. Zeker niet een kleurenprinter. En, en, dan hebben die en dan hebben we een lokaal ervoor ingericht en dat kost allemaal geld. En wat schieten die kinderen ermee op? Ja. Nou ja, het is leuk om mee naar huis te nemen. Je, je zet een tijdje op een schorsman te geven Want het ligt er ergens in een hoek. Oh, doe maar in de doos ergens. Ja, maar misschien kunnen ze een soort relatiesysteem bedenken met andere scholen en zo. Ik ben ja, wel, maar ik ben... je leert er niks van. Nee, het is alleen maar, is alleen maar staan en uh, ja, hebben dingetje. Het is hetzelfde als dat je een foto van iemand maakt en hem uitprint. en dan zo'n kind kijkt. Dit is de nieuwe techniek. Een kleurenfoto, ja. weet u nog? Nou, ja, nou, toen moeten die kinderen gewoon weer leren ontwikkelen op z'n oude wet. Dat heb ik ooit gedaan. Dat nee, is echt als, een leuke uh, iets. Uh, leuk hoor. is, hè? Ja. Ja, maar als ze als nou nog projecten ermee hebben... Dat, dat je, weet ik veel, 3D moet gaan tekenen of zo... Nou, ja, ik snap da dat het heel ingewikkeld is, maar... Het, het zou natuurlijk leuk zijn als ze leren bijvoorbeeld... Uh, uh, lichaamonderdelen uh, te, te printen, weet je wel? Mensen ja, dat, botten of zo. Ja, oren en zo. Oren. Zo, Met, uh, met ja. weefsel wat kan groeien of zo. Ah, dus goed, ik is wel heel die, dit is misschien een, een opstap naar iets beters. Uh, dat zou toch kunnen? Nou, ja, ik vind het weggegooid, wel, Sorry. Uh, goed. Uh, het is alweer tien voor negen. Hier, bij toebak leeft. Nederlands beentje. Goldrush Bombay. Dat zij geen uh, gold vinden. Geen, uh, geen gouden ader hier in de grond. Maar je kan hier wel flink uh, drugs handelen. Dat is wel duidelijk. En uh, gisteren is er dus een, uh, in een woonwagenkamp. In een klein woonwagenkamp in Amsterdam. Zijn er twee alligators. Of twee al krokodillen weet je wel. Wat krokodil? Nee krokodil is nog een... Ja. Ja. Nou. Ja, twee smaks. Twee stuks hadden ze daar in de woonwagenkamp. En die uh, bewaakte zeg maar 300.000 contanten. En ook uh, een lading crystal was daar te vinden. En uh, dat heeft de politie allemaal meegenomen. En de, de eigenaar van deze alligators... Very Tee, niet very maar Een alligator is wat anders dan een krokodil. Kijk scherp. Dat wist ik dus even niet. Maar goed, dus de eigenaar van deze krokodillen... die had zoiets van, ik heb er niks mee te maken. Ik ben gewoon eigenaar van die krokodillen. Ik doe er kunstjes mee. Ik kom er ook heel vaak in videoclips. Pasleider heeft hij weer opgetreden in de videoclub. Facebook, pagina van hem is dat ook allemaal te volgen. Hij is gewoon gek met dieren. Hij heeft ook vogelspinnen en zoiets. Maar goed, hij wordt wel in... noem je dat? Gebracht met... Met dit crystal met en met die 300.000 euro. Lijkt me logisch als dat Ja, bij jou, als het in je huis ligt. Ja, dan zou je toch denken, van, dat is misschien voor jou. Nee, ja. nee, ik heb er niks mee te maken. Ik vind het zo gek. Ja, maar goed. het, ja. het, het nou een, een groot... kleuf in zijn dak, was het gewoon een spaarpot. Zijn ja, het is gewoon ingegooid. Ja. Zo <laughs> raar. Ja. Maar uiteindelijk uh, is het de grote vraag nu alleen maar... Wat doet het crystal met? Wat doet het nou hier in Nederland? ja. Ik bedoel, het schijnt helemaal, in Nederland helemaal geen goed gebruikersmilieu te zijn. En vooral België, Duitsland. En vooral ja. echt loerse landen zoals uh, Griekenland. Daar zitten ze ook echt helemaal aan de grond. Ja. Daar gebruiken ze helemaal Crystal Mat. Want dat schijnt echt als je maar één keer gebruikt. Nou, dan kan je bijna. Je kan zelfs bijna doodgaan in één keer gebruik. Je wordt echt geslaafd. Ja, het is ook. Als je ziet waar ze dat mee maken, dat is echt naar. Met, met... Goodsen of zo. Of ja, ja, en accuzuren en. Alles bij elkaar. Het ziet er heel mooi uit en zo. Echt heel naar. En het is ook heel, heel gevaarlijk dat het brandbaar is als je het maakt. Ja. Dat, er, dat er ontploffingen komen in Crystal Metlapjes. Uh, je hebt heel goed gekeken naar Breaking Bad. Ja. ja ik Met niet. Jesse nee, ja, Walter. Heel, uh, ik, ik, ik las het ook een heel klein uh, documentairtje... over een man die, die had dus drie dagen... hij kreeg pijn in zijn hart. Ja? En waar uh, het schijnt dus... hij had drie dagen niet geslapen... Maar alleen maar gebruikt. En uh, dan, je, je hebt een volledig, volledig uitdrukt. Je, je hoeft helemaal niks. En dan ga je gewoon heel snel dood. Ja. Nou, en hij heeft ja. nog steeds de, de verlangen ernaar, maar het is enorm verslavend. Het schijnt wel de hele dag te kunnen werken als je het goed treft. Ja. Uh, maar ja, want zeg maar een normaal pilletje of een normaal drugs is na een paar uur het wel een beetje de, de kracht verdwenen. Maar, uh, Hoe gebruik je het eigenlijk? En je kan het roken, je kan het spuiten, je kan het snuiven, verschillende manieren. Dames en heren, okay. wil je meer weten? Huh? Nee, jij <lacht> al. Ja, maar goed, is Hoe, nu hoe even... weet jij dat allemaal? <laughs> het schijnt wel zo dat het... Uh, uh, Christelmeet wordt wel een beetje gebruikt in de gay scene... om te ontspannen ja. en langer door te kunnen gaan. Dus, nou, uh, wel die groep houdt elkaar wel goed in de gaten. hè? Ja, je houdt elkaar goed in de gaten. Dat geloof ik ook wel. Maar goed, bij het bericht vandaag ook in de kletskant van Nederland... de Telegraaf, een foto van een meisje. Je denkt eerst een meisje, nou, het zal begin twintig zijn... en dan zie je een foto daarnaast En dan denk je, yes, er zijn één keer 40 geworden of zo. En dan zie ik allemaal plekken op het gezicht. En, namens de heer, echt belangrijk, ze heeft een bril op. Dus je ogen gaan er ook flink van achteruit. Dat is wel duidelijk voor Crystal Matt. Oh, zal ik zal even niet. mee uitkijken als je jou was. <lacht> nou, ik heb niet zo behoefte, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, ik ook niet. Nee. Ook al ja. was dat wel een hele stoere serie. Breaking Bad, toch? Nee, nou, dank u. Maar hij gebruikte zelf niet, toch? Nee, nee, nee. Hij liet het niet hey. anders gebruiken. Hij strekt zelf het geld op. Walter White was een stoere knakker. Dat was nou, het stoere knakker. Nou, Goed. Het lijkt Mars me Straks meer is muziek. Had ik deze plaat echt dat klaargezet? Denk ik denk gewoon, lekker nou aan die ene reclame van zeer van gast. Je slikt toch niet alles? Nee, niet zo hey, hè? Ik ga man. Nu, ik is zo gek, man. Oké, okay, tijd voor vage muziek. Naar nou, vage berichten. Indian Asking. Hier. De zaterdagmorgen. Really wanna tell you something. klagen, klagende geluid van uh, Asking Indian. En dat was I really wanna tell you. Ik wil het echt iets heel graag aan jou kwijt. Goed, uh, lo loopt tegen negen uur. En afgelopen... Oh, ik, ik zit nog even te lezen namelijk over de Crystal Mads. schijnt dat uh, uh, Goring... Uh, wat je nog weer? Uit, uh, uit de oorlog, Wat je nog weer? Herman Goring. Van de Natie's dat hij ook nog wel Crystal Mads gebruikt En ook soldaten gebruikt het om zeg maar flink door te kunnen... Duiven, weet je, en dat, je niet, dat je niet hoeft te slapen. Dus in de oorlog werd dat ook wel een beetje gebruikt. Ja, maar dan kan ik me nog wel eens voorstellen. Ja. ja. Oh. Dus, nou goed, nog even binnengrond berichten. Ja, ja, ik heb nog even een dingetje. Ja? Uh, drie maanden geleden heeft, uh, heeft Tinder uh, uh, een mogelijkheid toegevoegd dat je je beroep kan invullen. Ja. Nou, het leuke daarvan is. Lekker hè? Nee, maar het leuke daarvan is dat je de statistieken eruit haalt. Ja? En daardoor kunnen ze dus zien oh, ja. wat, de, wat de meest gewilde. <laughs> Uh, beroepen zijn. En dat zijn. Nou, uh, het, het gaat overigens over Amerika. Ja? Uh, ja, op nummer één staat toch wel voor zeg maar. Uh, uh, vrouwen zijn het meest op zoek naar piloten. Oh ja. Gratis vliegen. En, ja, precies. En uh, mannen naar uh, fysiotherapeuten. Die zijn oh. het meest. Uh, oh, ja. Die. Uh, um, Verder is ondernemer of oprichter van een, van een bedrijf scoren vrij goed. Uh, terwijl ik denk van iemand die een bedrijf, een bedrijf heeft opgericht heeft weinig tijd. Dus om daar nou... Ah, dat zijn vrije denkers ook hè. Dat is wel mooi. Ja. En stoer. En natuurlijk, de brandweerman staat hoog. Uh, Echt waar? Ja. Hij is toch geweest, zeg, de brandweerman? Ja, nee, ja. Nou, blijkbaar niet, dus. Nee. En uh, uh, de uh, binnenhuisarchitect staat op de tweede plaats bij de vrouwen. Binnenhuisarchitect. Ja. Ik ja, heb het even gemaild, uh, gemist, want ik was juffrouw ja. Wat was de criteria uh, waar uh, de meeste aan moesten voldoen? Uh, overigens. Uh, uh, zeg maar, de, de, de, de, de piloot scoort het hoogst en de fysiotherapeut. Die vrouwen het aantrekkelijk. Vrouwen vinden die mannen het aantrekkelijkst. Nou, uh, brandweerman... vrouwen, vrouwen vinden de piloot het meest aantrekkelijk. En mannen vinden de fysiotherapeut het okay. meest aantrekkelijk. Ja, ik, ik moet zeggen, de brandweerman... Ja. Het <laughs> gaat er gewoon om... Dat zo iemand van die enorme spieren heeft. En o, dat, dat je denkt dat een man zegt van... kom eens hier jij lekker ding. En hij tilt je gewoon zo op en neemt je mee. Ja, precies. De echt. trap af. Naar, ja. uh, of naar boven. Hij kan, je, hij kan je dragen gewoon. Ja, precies. Ja. Nee, nee, nee, niet, geef van die paniekerige... Panieke, die wil ik niet van die paniekerige nee, Ik had laatst ook, ook weer zo'n film gezien. Ja. Die was pas geleden op tv. Ja. En het was ook zo'n neger. En die had echt zulke enorme grote armen. En ik, heb, ik merk toch dat ik dat toch wel erg mooi vind. Ja. Ja. Maar ik ben heel erg onder overigens, de indruk. Overigens, maar is nog functioneel. Even, dat is nog geldig. even twee belangrijke dingetjes. Ja. Modellen scoren aanzienlijk laag. Ja, logisch. En uh, tv-radio persoonlijkheden ja, nou, ja, ja, scoren ja. hoog. Bij hey. de hey, ja. zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Oké. Okay. Dus, Kijk. Ja, je moet wat te vertellen hebben natuurlijk. Ja, ik moet toch wel trouwens nog complimenten maken aan Dolly. Want die doet het in de eentje, hè? Af ja? en toe hier. Oké. Okay. Een show. Nou, dat dus, is leuk uh, dus, horen. Die gaat ook scoren. Die gaat echt scoren. Nou, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur naar 9 uur. En overzicht wat allemaal gebeurde door de jaren heen. Op ja, 27 februari. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.